Bob Fosco. Goed, de NTR Radioprijs 2013 is ontzettend goed dat zoiets bestaat. Ik ben gek op jonge makers die echt van radio houden. Geef je moed in deze barre tijden. Annelies Moons van de Erasmus Hogeschool in Brussel viel net buiten de prijzen. maar haar bijdrage is het luisteren zeker waard. Ze bedacht een radioprogramma getiteld The Slowest Show on Earth, waarvan telkens dan één song centraal staat. Welkom bij The Slowest Show in the Universe... waar we de tijd nemen om te ademen. Om te denken. Waar muziek het allerbelangrijkste is... en we het een jaar lang over één artiest hebben. Een artiest die dat verdient... en waar we eigenlijk ons hele leven over zouden kunnen praten. Dit jaar is het exact tien jaar geleden... dat de High Priestess of Soul overleed aan borstkanker. En daarom is 2013 hier bij de slowest show in the universe, het jaar van Nina Simone. Zoals elke dag focussen we in dit programma op één nummer van Nina Simone. En dat is vandaag I wish I knew how it would feel to be free. Want vrijheid is een thema dat Nina heel haar leven lang wel bezighield op verschillende vlakken. Het concept vrijheid draait voor haar om meer dan de civil rights movement alleen. In haar autobiografie, I put a spell on you, lezen we het volgende in het voorwoord van Dave Marsh. Sonny Rollins once said that if Nina Simone was a jazz singer, then he didn't understand jazz. Nevertheless, a lot of her obituaries call her a jazz singer. They also refer to her as singing pop, cabaret, rhythm and blues, soul, blues, classical art song, and gospel. She had a different idea. She said, if I had to be called something, it should have been a folk singer, because there was more folk and blues than jazz in my playing. Maybe that's true for her piano playing, but her singing, not her playing, defined her. Mainly, it defined her as Nina Simone sui generis. But if you need a label, then try this one. Freedom Singer. Wat Dave Marsh zegt klopt misschien niet helemaal, maar hij weet haar wel perfect te benoemen. Freedom Singer. Waarom dat een correcte bijnaam voor haar is, dat hoor je het komende half uur. Dat vrijheid een moeilijk en belangrijk begrip was voor de zangeres, dat hoor je heel duidelijk in het legendarische Freedom Interview uit 1970. In dat filmpje dat een hit is op YouTube, wordt daar gevraagd: What is freedom? En haar antwoord is legendarisch en typerend. Well, what freedom, what's what freedom What's freedom mean? Yeah. same thing is to you, you tell me. No, no, you tell me. <laughs> no, no. Because <laughs> I had to talk for such It's just a, long... a feeling. It's just a feeling. It's like, how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save your life. You can describe things, but you can't tell them. But you know it when it happens. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's something else. That's oh. really something <laughs> else. Like all, all, like, like tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I if I could have that half of my life, no fear. Lots of children have no fear. That's the closest way. That's the only way I can describe it. That's not all of it. But it is something to really, really feel. No fear, no fear, no fear. Het lijkt bijna alsof ze zichzelf met haar woorden verrast en ze daarom blijft herhalen. En net daarom kozen we in de slowest show in the universe vandaag voor haar nummer I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free van op haar album Silk and Soul uit 1967 is dat. Een nummer dat origineel eigenlijk van Billy Taylor is. Hij schreef het voor zijn dochter en nam het voor het eerst op in 1963 samen met Dick Dallas onder de titel I Wish I Knew. En dat klonk toen zo. originele versie van I Wish I Knew van Billy Taylor. Een heel andere versie van het nummer dan die van Nina Simone. En dat typeerde haar in al haar nummers. Ze maakte er helemaal haar eigen ding van. En dat is te wijten aan haar klassieke scholing, want eigenlijk wilde Nina Simone helemaal geen zangeres worden, maar de allereerste zwarte klassieke concertpianiste. Het zingen deed ze om geld in te zamelen, om op termijn toch les te kunnen volgen in de Curtis Institute, dat haar voorheen had afgewezen. Die invloeden van klassieke muziek in haar pianospel en zang... in combinatie met haar atypische persoon... maakt van haar een van de meest intrigerende artiesten aller tijden. Ze is misschien soms onbegrijpelijk... en ze wordt vaak als diva bestempeld. Maar of dat echt klopt, dat weet ik niet helemaal. Dus gingen we hier bij de Slowest Show in the Universe op zoek... naar iemand die haar echt kende. En daarvoor hoefden we blijkbaar niet eens helemaal naar Amerika te reizen. Ik ben momenteel onderweg naar Antwerpen, um, naar Roger Nupie, een naam die misschien niet veel zegt, mij tot voor kort ook niet. Ik was uh, de autobiografie aan het lezen van Nina Simone en achterin stond er een kleine melding um, If you want to become a member of the international Nina Simone fan club, dan moest je een brief sturen naar een adres in Antwerpen, naar dat van uh, Roger Nupie. En ja, ik was helemaal verrast. Ik dacht, een Antwerpenaar uh, verbonden met Nina Simone, uh, dat, dat moet ik weten, dat moet ik zien. En nu blijkt Roger een, een zeer goede vriend te zijn geweest, of te zijn, uh, van bijna Nina Simone. Ik ben heel benieuwd, hij zou ook uh, de grootste Nina Simone-verzameling ooit hebben. Heel veel um, onuitgegeven opnames... Uh, privé foto's, privé naaktfoto's heb ik ook gehoord. Um, in Antwerpen. Bizar. Ik was dertien uh, en uh, ik hield helemaal niet van de muziek die op dat moment populair was. Dus de, de, laat ons zeggen, de pop- en de rockmuziek, dat zijn we heel weinig. En ik luister naar heel verschillende dingen. Van experimentele muziek tot jazz, tot opera, tot uh, noem maar op. Frans Chanson... Uh, ik kwam bij de Jazz terecht... Ik kwam bij zangeressen terecht... Ik kwam bij Gospel terecht... En uiteindelijk ben ik bij Nina Simone terechtgekomen... En dat sloeg in als een bom... Ik kan dat echt niet anders zeggen... Dat was een ontzettende herkenning ook... Op een of andere manier... Dan ben ik een... een archief gaan uitbouwen... Dus ik ben alles gaan verzamelen... wat ik van haar vond... Uiteraard muziek, maar ook foto's, krantartikels... Noem maar op... En jaren later, toen ik haar dan live zag... Euh, heb ik haar op een bepaald moment een, een brief geschreven en afgegeven. En zij woonde toen in Nijmegen. En de man die een beetje haar rechterhand was, Geritte Bruin... Die, die belt mij op een avond en die zegt... kijk, ik zit in het appartement van Nina Simon. en wij willen eens weten wie, wie dat u eigenlijk bent. Ik dacht eerst dat dat een grap was die door een van mijn vrienden werd uitgehaald. Maar dat was dus niet zo. En... Uh, zij waren toen bezig met het in orde brengen van de rechten van haar songs. Want dat was dus een, een, een zooitje en um, zoals met heel veel zangeressen uit haar generatie... waar ook financieel heel erg van, van geprofiteerd werd, was dat ook helemaal niet in orde. en um, Plus dat er ontzettend veel bootlegs, er waren op dat moment een 56-tal in omloop... En ze willen daar een advocaat op zetten en, en die rechten voor eens en altijd in orde brengen. En dat vertelde Gerrit mij terloops. En ik zei toen van, oh, ik heb al dat materiaal en ik heb al die gegevens. Dus ik was eigenlijk ook wel interessant voor hen. En um, ik heb hem eerst ontmoet. En dat is allemaal prima verlopen. En dan heeft hij gezegd van, ja, Nina Simon wil u eigenlijk ook wel eens ontmoeten. Um, we gaan u uitnodigen in haar appartement in Nijmegen. Voor een half uurtje. Dus ik naar Nijmegen. Toch wel lichtelijk zenuwachtig. En um, uiteindelijk ontmoet ik daar Nina Simon En dat, dat klikt meteen. En, en toen Gerrit mij kwam halen om me terug naar het station te brengen... zei Nina, oh no no no, we're gonna stay the whole weekend. En een paar weken later ben ik met haar op tournee vertrokken. Dus het is eigenlijk ontzettend snel gegaan. En als ik erover nadenk, dan, dan is dat toch wel een heel vreemd verhaal. En tegelijkertijd was het ook heel erg logisch. Dus um, ook dat het klikte en, en het was eigenlijk alsof ik haar al jaren kende. Een jongen uit Keerbergen die de ene dag zoals een andere fan... een collectie heeft van muziek, foto's en krantenartikels... en dan plots bij zijn idool op de zetel zit... en een paar weken later met haar op tournee vertrekt. Een hallucinant verhaal, maar zo gebeurde het. Op tournee zorgde hij voor haar. Hij werd als het ware een van haar personal assistants. Ze wilde altijd enkele mensen rond haar... die niets met de muziek te maken hadden. Het was een 24-uren-job die bestond uit haar helpen bij het klaarmaken... maar ook mee gaan zwemmen, haar aankondigen op het podium... en vooral haar vertrouwenspersoon zijn. Dat ging heel ver, hoor. dat vertrouwen ging ook heel ver. En ik, ik probeerde haar ook... Um, de momenten dat ze niet optrad en niks te maken had met die muziekindustrie. Ik nodigde haar uit in Antwerpen op mijn appartement. We gingen naar concerten, alleen klassieke concerten. En um, dan kwam ze ook tot rust. En dan was ze ook een heel, heel, heel ander iemand. Dus als heel die druk wegviel, was ze ook een heel andere vrouw. En was ze heel, uh, heel warm en, en, en kon ze ook heel lief zijn. Het was, het was helemaal anders. Vanaf het moment dat die druk terug begon, dan veranderde dat heel snel. Je mag dat toch ook niet onderschatten. Nee? Dat is de, de druk die op een, op een artiest ligt, dat is natuurlijk een cliché... maar dat klopt toch ook wel. Uh, je wordt van her, uh, van her naar der uh, verplaatst. Uh, vliegtuigen, hotels, zaal in, zaal uit. En mensen verwachten heel veel. Je moet dat dan ook op dat, dat moment maar kunnen geven. En daarna is er natuurlijk ook de grote leegte. Nee? Ik, ik herinner me nog... En toen ik uh, voor het eerst meeging... Um, dat ik na het concert meeging met Nina... en, en dat ze tegen mij zei van... wil je nu niks van drinken of wil willen niet weggaan? En ik zeg nee, ik zou eigenlijk liever bij jou blijven. Ze zegt van ja, dat gebeurt... als, als jij en Gerrit dat niet doet, dan, dan doet eigenlijk niemand. Dan zit ik hier in de hotelkamer. En dat vond ik eigenlijk een vreselijk beeld. Ja. Ook omdat die naar hoofd die muziek doorging... En dat duurde dus erg lang voordat die, die, voor het eigenlijk tot rust kwam. En dan dacht ik: van... Dit kan toch gewoon niet? Dat iemand die zoveel geeft, op een bepaald, bepaald moment helemaal in haar eentje daar zit. En, en ik vond dat helemaal niet kunnen. Ja. En vandaar natuurlijk ook die bijna nou 24 uur of 24 uur. Ik heb dat een beetje mezelf aangedaan, maar ik vond dat ook heel logisch. Muziek die blijft doormalen in je hoofd. Mensen en organisaties die zoveel van je verwachten. Dat klinkt niet meteen als vrijheid. Een publiek heeft ook altijd heel specifieke verwachtingen die niet altijd in te lossen vallen. Ja, mens, mensen worden soms ook heel persoonlijk en, en, en willen de artiest dan ontmoeten en doen onwaarschijnlijk zijn verhalen en, en weet ik veel wat. Dus, maar uiteindelijk, je moet dat ook allemaal maar incasseren. En, en ik dacht dan ook op een bepaald moment van, van ja, die mensen willen hun verhaal doen. En we worden zo erg, erg begeesterd door die muziek en die muziek heeft me door al die moeilijke periodes geholpen. En uh, Nina zei me op een bepaald moment toen we in, in, in de auto zaten van, I don't give a bit about it. Ik ben daar helemaal niet in geïnteresseerd, ik doe mijn ding. En dat is heel goed als mensen die iets, iets vinden in die muziek, maar ik hoef al die verhalen niet. Want dan neem je dan ook nog eens mee van mensen die zeggen van ja, ik heb een scheiding gehad en dank, dankzij die song ben ik er doorgekomen. Of ik, had, ik, was, ik was ziek, ik was zijn doden opgeschreven, ik heb het allemaal overleefd door je door muziek. Wat allemaal best kan hoor, daar niet van. Maar ik denk dan ook, wat, wat moet je daar nu mee als, als artiest? Terwijl niemand, uh, ik weet op een bepaald moment na, na een optreden, stond er iemand te wachten, een man met bloemen. En die zei van, ik wil u alleen vragen hoe het met u. U gaat, mevrouw Simon. En Nina was heel erg verbaasd en zei... You're the first one, darling. En dat is heel treffend. Maar dat is ook echt het... Mm. Uh, zo is het ook, hè. Zo is het ook. Mensen verwachten dingen en... Uh, en als ze dat dan gekregen is, dan gaan ze terug naar huis. En, uh, mm. en mensen maken een beeld van iemand en... Uh, willen dat dan ook voorgeschoteld krijgen. Ze betalen ervoor hè? en ze, ze verwachten dat dan ook. En... Uh, en ik denk dat het voor een artiest vooral belangrijk is dat die, dat die zijn ding kan doen, ten allen tijden. En uh, ongeacht wat een publiek daarvan verwacht. Nu, in het geval van Nina was dat wel, viel dat eigenlijk wel best mee, hoor, omdat... Uh de uh, hard dive fans en dat was toch het grootste deel van de mensen die kwamen die, die wisten ook wel hoe ze in elkaar zaten en, en dat het heel erg verschillend kon zijn hè? als ze vijf, keer, vijf dagen na elkaar in de Olympia optrad dan het grootste deel van de mensen dacht van ja we doen een paar dagen en dan, uh, want die concerten wisselen zo erg en haar stemming is zo verschillend dus uh, het is eigenlijk een beetje te grote gok want stel dat we één concert doen en, en na dertig minuten geeft ze er de, de brui aan, dan, dan, dan is dat een spijtige zaak. Dus, uh... Ze verkreeg dus zeker niet altijd vrijheid op het podium of door haar carrière. Integendeel zelfs. En dat bovenop haar onderdrukking als zwarte vrouw. Want ze was één van de protestartiesten in de civil rights movement. En vocht mee voor gelijke rechten. Voor vrijheid. Daardoor wordt ze vaak over één kam gescheerd met Martin Luther King. Maar dat klopt niet helemaal. Haar vriend Roger vertelt ons waarom. Er is me onlangs nog de vraag gesteld: van ja, als je ze nu allemaal op een rijtje zet, Angela Davis, Martin Luther King, Stokely Carmichael, bij wie. Uh sloot het gedachtegoed van Nina zich het meest aan. Nu, dat is heel simpel. Ergens zegt ze dat ook duidelijk in een interview van, van... Any means necessary. Het maakt mij niet uit. Het zal mijn zorg zijn... of het nu de vreedzame aanpak van Martin Luther King is... die helemaal niet klopt met haar eigen temperament trouwens... Uh, of de veel uh, resolutere aanpak van een Stokely Carmichael. Ze kende al die mensen en ze zong... Ze zong we zongen concerten voor hen en, en ze gingen in, in marsen met, met, met hen allemaal. Maar dat maakte voor haar eigenlijk niet uit. Het was gewoon van, van geef ons die gelijke rechten. En wie, hoe dat ook gebeurt, dat, dat, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Dus het is inderdaad fout van er altijd maar aan Martin Luther King te koppelen. Of wie dan ook. Uh, kan eigenlijk niet als iemand die, ook in die, in dat politieke bewustzijn, gewoon koppelen alleen maar aan zichzelf. Ze dacht misschien niet helemaal hetzelfde als Martin Luther King... maar dat neemt niet weg dat ze ongelooflijk onder de indruk was van hem. Toen hij vermoord werd op 4 april 1968 was ze dan ook geschokt... en ze schreef meteen een nummer. Why the King of Love is Dead zou ze drie dagen later... op de Nationale Dag van Rauw op 7 april voor het eerst live brengen in Westbury... Over dat concert zegt ze trouwens zelf in haar autobiografie dat het een van haar beste concerten ooit was. Omdat iedereen daar dezelfde liefde voelde. En dezelfde stille wanhoop. Of whole is to the of Dr. Martin Luther King. You know that, maybe? once upon this planet earth lived a man of humble birth preaching love and freedom for his fellow man he was dreaming of the day Peace would come to earth to stay And he spread this message all across the land Turn the other cheek, he'd bleed Love thy neighbor was his creed Humiliation, death He did not dread With his Bible at his side <laughs> From his foes he did not hide It's hard to think This great man is dead Oh, yeah Well, the murders never cease Are they men or are they beasts? What do they ever hope? hope to gain Will my country For stand or fall Is it too late for us all And did Martin Luther King just die in vain Because he'd seen the mountaintop And he knew he could not stop Always living with the threat of death He'd seen the mountain top And he knew he could not stop Always living With the threat of death ahead Folks Nina Simone en Why the King of Love is Dead. Het nummer dat ze schreef na de moord op Dr. Martin Luther King. Vrijheid was ongelooflijk belangrijk voor Nina Simone. Dat is ondertussen duidelijk. Maar ze speelde I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free... niet zo erg vaak live. Behalve in de periode van het Montreux Jazz Festival in 1976. Nu de overtuigingskracht waarmee ze het brengt... en waarmee dat ze het ook wel in het Montreux-festival uh, brengt, in 1976. Dat is toch wel heel typisch hoor, maar ik denk dat dat ook een geschikt moment was. Hè. Ze kwam van Afrika, ze kwam in Montreux terecht en... Uh, het is een, trouwens een heel opmerkelijk concert. Ze zegt er ook van, uh, ik weet dat jullie hier allemaal zijn voor het jazzfestival, maar ik hoop op te stijgen naar een hoger niveau en ik hoop dat jullie meekomen en... en en ik denk dat op dat moment... vrijheid voor haar wel heel veel betekende. Die zoektocht van... ik, ik zoek dat in Afrika... ik, ik zoek dat nu in, in, in Zwitserland. En, en wat mij enorm treft... in dat fragment is ook dat ze op een bepaald moment zegt... ehm... Um, even denken hoe het gaat door. Um, not to be chained. En dan geeft ze een hele opzomming. En dat ze er ook zegt... not to be chained by any race. Want uiteindelijk... Um, zijn die protestzongs... ook bedoeld... om zichzelf op een bepaald moment op te lossen. En dat is ook niet echt gelukt. Want Nina is bijvoorbeeld... Mississippi aan blijven zingen... tot en met de allerlaatste concerten. Meestal met de mededeling... dit is het nummer uit de jaren 60, maar dat is nog altijd even toepasselijk als, als toen. En het is eigenlijk heel erg om te weten. Die dingen zouden zichzelf... Het is misschien een beetje naïef van denken... maar ze zouden, zouden zichzelf een beetje moeten kunnen oplossen... en... en uh,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 Daar staat een versie op, en dat is heel eigenaardig. Het is de, versie, de studioversie van, van Silk and Soul, waar een koor aan toegevoegd is. En er staat ook verder totaal geen informatie op hoe dat nu eigenlijk gebeurd is. Ik heb het nooit, ook nooit kunnen achterhalen. En eigenlijk, ik, ik, ik had die soundtrack al heel lang, en door die op een bepaald moment te spelen, dacht ik van, verdomd, dat is een andere versie. Dus dat is één ding. Er is een opname van uh, Olympia in Parijs, 25 maart 69, en niet 68, zoals ze zeggen op YouTube. Om maar even correct te zijn. En dan is er een opname van Montreux 68. En dat concert is ooit als bootleg uitgebracht, als Nina Simone Live in Paris of Nina Simon Live in Europe. En daar was I Wish I Knew het bisnummer. En dat kon niet op de plaat, wegens plaatgebrek. Maar dat heb ik hier ook wel. En dan, en dat is toch wel zeer opmerkelijk, denk ik, een opname van. Um, een jazzfestival in Zürich in het Congreshuis, 21 december 86, waar toen Solomon Burke optrad en Nina Simone en waar het management van Nina Simone er een beetje op aandrong dat ze dan um, I Wish I New deden als duet en waar Nina Simone meteen begint te zeggen van ja we gaan dat doen, uh, uh, deze, deze song die in de eerste plaats zij van mij gestolen heeft en dan doen ze toch wel het, het, het duet. Maar dat is een vrij uniek moment... want het is de enige keer dat ze ooit samengezongen hebben. En ik bedoel je voor mij komen te zien. Ik hoop dat je het concert genoemd uh, hebt. We gaan Solomon Burke uitleggen... en zingen een psalm voor hem... met hem... called I Wish I Knew How It Feels To Be Free. Is dat goed? En in die manier zal je begrijpen dat hij het meestal stond van me... en hij zal mijn psalm zingen. Hold on, tot we hem oké? Laten we een standing ovation geven... The cool of soul and jazz, Nina Simone. I wish I knew. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could pray for a chance. I, mean, still. I wish I could say all the things that I could say. Say them loud, loud. say them clear for the whole round world around the world to me. I wish I could. I, could be. I wish I could be Like a bird I wish I knew how it would feel to be free. Zoals Nina Simone het bracht samen met Solomon Burke. En dan zijn we eindelijk bij het moment gekomen dat we Nina volledig haar ding laten doen. Met haar versie zoals die staat op Silk and Soul uit 67. Dit is I wish I knew how it would feel to be free. Tot volgende week.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 Ja, indrukwekkend toch. Dat was de inzending van de Vlaamse Annelies Moons... Uh, voor de NTR Radioprijs 2013. Niet gewonnen, maar zeer beluisterbaar. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Moeten opschieten. Uh, u weet het, Jan Emous heeft een uh, tekst geschreven over iets of iemand... en u moet raden wie of wat dat is. En dan kunt u bellen naar 0800-1121. En dat zijn maar gratis. En dan kunt u een knijpkat winnen. Goed, hier komt het eerste fragment. Ik ben op mijn retour. En dat is een eufemisme. Ik ben zo wat onzichtbaar geworden. Vreemd. Want voor mij geldt: hoe groter, hoe beter. Ja, echt? Maar het lijkt er niet meer toe te doen, momenteel. Het gaat er niet meer om wat je produceert. Het draait allemaal om het uiterlijk. Less is more, dat is de mode. En de mode is belangrijker dan kwaliteit. Ha, ik heb me teruggetrokken in het profcircuit. Daar waarderen ze me nog, zolang het duurt. Alles wat ik kan, is aan dovenmanszorgen gericht, geloof ik. 0800 1121 als u het denkt te weten. En uh, ja, we hebben korte muziekjes, dus je moet snel bellen. En vergeet niet, ik wil ook een korte culturele tip. Mag alles zijn, hè? Boek, film, toneel, whatever. Hier zijn de teardrops. I'm in de business. in business. in business. man. in the business. De oh, yes, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, teardrops. En dat is alleen maar een drumstijl en een gitaar. En een zanger en een zanger. eh uh, Goed. Um, wie heb ik aan de lijn? Helemaal niemand. Oké, okay, nou dat is lekker overzichtelijk. Dan, uh, <laughs> dan ga ik hier gelijk door met de tweede tip. Uh, ja, de tweede fragment natuurlijk. Ach, als ik denk aan voorbije tijden. Mijn collega's en ik werden uitgenodigd op ieder huisfeestje. Nou, we lieten zonder schroom merken dat we er waren. En oogsten applaus. Ja, kom daar nu nog maar eens om. Paria's zijn we geworden... We mogen er wel zijn, dat moet nou eenmaal. Maar niemand mag het echt merken. We hebben ons vermomd als onooglijke objecten buiten het zicht. Raar hoor, want we hebben niks te maken met zicht. We komen hopelijk andere tijden. 0800-1121 als u het denkt te weten. En uh, bel dan, vooral. Dat is gezellig, want nu belt er helemaal niemand. Krijgen we nou? En kom ook met een culturele tip. Er mag een boek, een film, toneel of whatever zijn. Iets wat u mooi vindt. En wat gaan we naar nou luisteren. Oh ja, weer een uh, minuutje maar om te bellen, Armelis. Hier komt de uh, Secret Love Parade. Adrie. Goeienacht Adrie, hoe is het? Nou, het gaat. Ik zou de roadshow van gisteravond wassen. Oh ja, dat, mo <laughs> dat moet ook gebeuren. Je hebt ook geen afwasmachine? Nee. Nee, ik nee. ook niet. Ik, ik haat die dingen. Ja. Ik, ik, vind het, ik vind afwassen leuk. Ja, ik ben een beetje gek. Vind jij afwassen vervelend? Nou, ik kom de nacht door zo. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hé hey, Adrie, uh, wie denk je of wat denk je dat het is? Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar ik denk Petty uh, Brat. Hoe <laughs> kom je daarop? Uh, het is wel een belediging hè? natuurlijk. Nee. <laughs> voor Patti zijn. Nee. Ja, voor Patti Brat. <laughs> We mogen er wel zijn. Ik kom helemaal niet meer het merken. Nee, nee, je ziet helemaal fout. Dat maakt me helemaal niet uit. Wat is jouw culturele tip, uh, Adrie? Sin Nicolaas natuurlijk. Maar zonder die pieten. Ja, nee, die mogen voor mij ook. <laughs> mogen voor mij ook. Niet, niet, niet om wat die mensen denken, maar het is zo een oud feest dat je denkt, nou. Nee. Doe jij er Doe iets mee? Op. Heb jij nog kinderen of zo? Ja, kleinkinderen. Kleinkinderen en? Ja, er is een leuke, leuke Sint-Nicolaas in, toch? Ja, ben je geweest? Ja, wel. Ik heb drie zakjes pepernoten gekregen voor drie kinderen. Ja? Dus ik kom bij, de, bij, bij een sofa met die drie kleinkinderen. Ja? En ik geef. Uh, ik geef die drie kinderen wat, maar er was nog een jochie in de kamer. Die zei, dat krijg ik niks, mm. niet. Ja, dat heb je, dat heb je ja, altijd dan. Ik had nee, hem moet... niet zo goed, dus ik had hem niet gezien. <laughs> dus, dus ik heb ook geen last van die zwarte pieten. Nee. Dus ik weet niet tegen wie ik het heb. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, Adrie, uh, bedankt voor je tip en uh, bedankt voor het bellen, maar... Uh... Ja, een heb ik ook niks, als ik waar nog zie. Oh ja, nee, dat is... <laughs> nee, wel? dat is wel makkelijk. Ja, dat is wel makkelijk. Ja. Dus als ik je... doet het altijd. Ja, nou, als het niet geraaien wordt en je, en je komt er wel op bel nog een keer, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Doeg. Doei. Goeienacht, Jenny. Goeienacht, Adeline. Hoe is het met jou? Net wakker. Oh, heel goed de wekker gezet. Ja. Hé, <laughs> uh, hey zeg, is die, uh, die, die, uh, die tuin van jou, jouw jou, uh, groententuin, is ja. die helemaal in rusten of, of levert die nog wat op? Ja, die heb ik al omgelegd. Ja, ja. Ik heb, ik heb geleerd dat ik, da dat ik dan moet zeggen: van ik heb hem omgelegd. Oh, dat zal dat Zeeuws-Vlaanderen zijn? Dat, dat ja, je dat zo o, zegt? Ja, omgespit. Ja, ja, omgelegd. <laughs> ja. Nou goed, nee, dus het is weer wachten tot maart of zo, hè? Ja, maar ik heb kippen, hè? Oh ja, dat is leuk. Dus ik moet er wel naartoe. Ja. Oké. Okay. Um, we gaan, uh, we gaan uh, terug eventjes naar het spelletje. Uh, uh, wat was, oh ja, w wie of wat denk je dat het zijn? Is... Die schilderijen die zijn gevonden in Duitsland. En waarom denk je dat? Omdat ze uit het zicht zijn. We laten zonder zo dat we er waren. Oogste applaus, maar nu komen we weer een paar hebben geworden. We mogen er zijn, we moeten nu eenmaal in. Mijn... onooglijk objecten buiten het zicht. Nou ja, oké, okay. ik vind het grappig gevonden. Als je weet wat het is, dan denk je. Nou ja, het slaat nergens op, maar dat geeft helemaal niks. Uh, nee toch? Nee, Jenny, wat is jouw culturele tip? Zeeuws-Vlaanderen, hè? Ja, wat dan van Zeeuws-Vlaanderen? Nou, heel veel Vlaanderen. Nederland is 200 jaar, maar Zeeuws-Vlaanderen ook. Ja? In Nederland is hier begonnen. N ja, ja. Maar gebeurt er nog iets spe uh, speciaals? Er zijn een heleboel festiviteiten. Ja? Noem eens iets. Ja. ja, ik kan het niet allemaal opnoemen, maar het is wel leuk. Ik vlak in ieder geval. Oké, okay, nou goed. Ik geloof er, ik geloof erin. op dit er moment Axel, want Axel is 800 jaar. En er gebeuren ook gewoon nog veel dingen. Uh, ouderwetse... Uh, moet ik eens zeggen, arbeid en snuffeltochten en weet ik veel allemaal. Ja, ik zie het. Nou ja, De herdenking van 200 jaar bestaan 200, uh, in 2014, hè, van zelfs Vlaanderen. Je moet Axel zoeken. Er gebeurt van alles. Oké, okay. ik zal het in de gaten houden. Jenny, ik okay. wens jou een goede nacht. Ja, jij ook en een prettige dag, hè? Ja, dank je. Doeg. Oké, okay, doei. Ik ga het laatste fragment lezen. Iemand of iets is het dus, hè? Goed, uh, het is toch vreemd dat in een tijd van digitale revolutie... uitgerekend wij, het eindstation dus, niet echt meetellen. Wat hoor je nou eigenlijk? Waar luister je naar? Naar trillende lucht, dat is alles. Maar die lucht moet wel in beweging gebracht worden door iets. En als dat iets wordt weggemoffeld in een stukje plastic van 2 bij 3 centimeter, dan luister je naar muziek zoals die klonk uit de horen van een koffergrammofoon uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Ja, de vooruitgang is achteruit gegaan. We moeten weer out of the box gaan denken. Nou, nu moet je het weten. 0800-1121. Als je het weet, en we gaan we naar luisteren. Dan moet ik het wel even opzoeken hier. Oh ja, leuk. Uh, ja, we gaan gewoon al een beetje kerstmis vieren met Richard Cheese. Meneer Smegma. sorry. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Richard Cheese. www.iloverichardcheese.com. Thank you. You know, here it is, our big holiday CD. And what better song to sing than Jingle Bells. But I'd like to do that version performed so many years ago... by that fabulous group, The Singing Dogs. Hit it, boys.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 Ik heb iemand aan de lijn, denk ik. Nico. Ja, Ik well. Ik luister <laughs> naar je programma altijd, dus uh, ja? zou doen. Maar ik dacht eigenlijk aan de gramofoonplaats. <laughs> uh, nou, je zit, je bent wel in de buurt, maar het is nog net niet helemaal goed. Ja, of Seel uh, ja, of LP, dat die, die, die nee, dat dacht nee. ik eigenlijk. Nou, ja, nee. houdt het, op. Nou, het houdt het op, ja, maar uh, uh, uh, hoe heet het? Het, het heeft er wel mee te maken. Je hebt wel in de gaten dat het dus een ding moet zijn. Ja. Maar goed, oké. Okay. Nou, ik hoop dat er nog iemand belt die denkt: Oh, wacht even, als ik zo moet denken, dan weet ik het wel. <lacht> hey, Nico, heb jij nog een, een, een culturele tip voor mij? Ja, zaans schals, hè? Zaanswijk. Ah. Ja, en, en gebeurt er nog iets leuks? Is dat, of moet ik daar gewoon langs rijden en denken: Oh, wat hebben ze die huisjes leuk gebouwd? Ja? Nou, het is uh, half festiviteit altijd op de zaanse fans, dus uh, ja? altijd uh, een aanbeveling. <lacht> ga je ook nog wel eens naar theater, Nico? Ja, zaantheater is, is dat dan? <lacht> <lacht> wat is het laatste wat je gezien hebt dan? Nou, dat is ook heel lang geleden. <lacht> dat is wel zo. Ja, nou, dan ga er weer eens heen. Lees je ook nog wel eens ja, een boek, is. Nico? Uh, soms wel, ja. Ja, wel een gewassen deetje, Dat is ook weer lang geleden. Ja, ik ben niet zo'n boel fan. Ik af en toe wel eens een boel, dat is heel lang leuk alweer. Oké, okay. en ga je, uh, ga je wel eens naar de, na, naar de film? Ja, dat wel, dat wel. Welke heb je het laatst de gezien? het laatste heb ik gezien, dat was... eh, uh, uh, ja, zo'n paar zin dat was dat, met, met, met mijn kinderen. Welke? De nummer vierde. De, de, de vierde. Ik, ik verstond het niet goed. Wat heb je nou gezien? Pirates, Pirates of the Caribbean. Oh, Pirates of the Caribbean. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed. Sorry dip, zo het heet. Sorry dip, ja. Nee, leuk. Goed, hey Nico, het is dus fout. Gewoon praten is helaas fout. Okay. Dus uh, ik, ik ga door. Hé, hey, uh, ja. fijne nacht nog. Dank je voor het bellen. Ja, Dank je wel. Succes met je programma. Dank Goedjes. je. Doei. Hallo Martine. Ja, nacht. Uh, wie denk jij dat het is? Onze koningin Maxima. En waarom denk je dat? Nou, dat weet ik niet precies waarom, maar... Uh, ja, ik luister me een half uur. Ik dacht dat het over Nina Hagen ging. Ik zet de radio aan, ik ben lot. Nee, uh, maar luister, nou, koning Maxima, dat kan helemaal niet. Ik heb net al gezegd dat het een ding is, dus... Uh, uh, dat heb helaas. luister. Ik we onmiddellijk Oh nee, de culturele tip. Nou? Um, um, ja, aanstaande donderdag. Middelburg. Um, Oké, okay. dat vind ik een goeie. Dan zoeken we het daar verder op. Dank je wel, Martine. Da. Ja, dag. Dag. Uh, Richard, goeienacht. Goeienacht. Uh, uh, Eve uh, Eve uh, Evelien of... Adelien, uh, Adelien. Adelien, ja. ja. Uh, ik dacht aan een uh, internet met geluidskaart. Nu zit er dichtbij, maar het is nog niet, uh, niet goed. Eh... Uh, uh, uh, uh, het is nog iets gewoon concreters. Um, uh, ja, nou goed. Ja, maar wat is jouw uh, jou, uh, culturele tip? Ja, ik zag van de week, uh, of ik hoorde het op de radio en uh, de, ik kon het nu op internet vinden ook. Um, Jan Veen, die uh, schijnt een, uh, via een kennis uh, een ingewikkelde uh, deskundige berekening gevonden te hebben. Waar, waaruit, laat ik zeggen, de vibratie waar je het net over had. Ja. Uh, uh, hij de muziek bekeken heeft van Bach en allerlei andere stukken. En wie weer teruggebracht heeft in die noodzetting, zeg maar. En dat is meer muziek, uh, ook al zitten er wat oneffenheden in. Uh, maar wel uit de oorspronkelijke periode, zoals Bach het heeft geschreven... Voor, misschien voordat de piano er was. Oh. Dus ook met een ander klavierstelsel, waardoor je ook een andere frequentie krijgt. Ja. En ook uh, op een andere manier werkt met tussennoten, of juist het weglaten daarvan. Ja. Dat het meer een muziekstuk wordt, ook al zouden we het nu niet herkennen als, of, of minder appreciëren ja, ja. als, als zijnde de perfectie, het meer tot het hart schijnt te spreken. Oké, okay, nou ik geeft, ben heel hij, benieuwd hoe dat gaat geeft, klinken. En hij geeft uh, zaterdag in de Lauruskerk uh, kennelijk een, uh, een, een recital. Oké, okay. Richard Fiek, mooie tip. Dankjewel en goedenacht okay. nog. Ja, ongebleven. Dag. Doei. Theo de Vries, ga jij ons nu verlossen? Weet jij het antwoord? Ik hoop het. Een speakerbox. Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, echt waar. Ja, ja het, is, het is helemaal goed, want uh, uh, hè, nou, ik, als je nou even terugleest met die gedachten... zal ik het nog eens voorlezen en dan weten we dat een speakerbox is. Hè? Dat is goed, ja. Ik ben op mijn retour en dat is een eufemisme. Ik ben zowat onzichtbaar geworden. Vreemd, want voor mij geldt hoe groter hoe beter. Ja, echt. Maar het lijkt er niet meer toe te doen momenteel. Het gaat er niet meer om wat je produceert. Het draait allemaal om het uiterlijk. Les is more, dat is de mode. En de mode is belangrijker dan kwaliteit. Ik heb me teruggetrokken in het profcircuit. Daar waarderen ze me nog zolang duurt. Alles wat ik kan is aan dovenmans oren gericht, geloof ik. Ach, als ik denk aan voorbije tijden. Mijn collega's en ik werden uitgenodigd op ieder huisfeestje. We lieten zonder schroom merken dat we er waren. En oogsten applaus. Kom daar nu nog maar eens om. Paria's zijn we geworden. We mogen er wel zijn, dat moet nou eenmaal. Maar niemand mag het echt merken. We hebben ons vermomd als onooglijke objecten buiten het zicht. Raar hoor. Want we hebben niks te maken met zicht. Ah, het is toch vreemd dat in tijden van digitale regio... Revoluties uitgerekend, wij, het eindstation, niet echt meetellen, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind het heel uh, goed voor je gevonden. Wat was. wat was. Uh, wat... triggerde jou? Uh, wat zeg je, sorry? Wat triggerde jou tot dit antwoord? Uh, ja, je laatste bloemlezing eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> goed, Theo, heb jij ook nog een culturele tip? Hij mag heel breed zijn. Uh... Een vriend van mij moet optreden volgende week in Bokstel. En? Wat, wat gaat hij doen? Hij is gitarist in een bluesbandje. Het, uh, het heet The Wildman. The wild Band Of de? The Wildman. The Wildman. Wild en waar nee, spelen ze? Oh, dat ben ik even vergeten. In een dancing in Bokstel in ieder geval. <laughs> maar heel leuk en heel retro. <laughs> Oké. Okay. Ga jij daarheen? Ja. Ik ga er absoluut heen. Ik moet zijn gitaren stemmen. All right. Nou, heel goed. Hé, hey, dankjewel voor het meedoen. Goeienacht. Blijf even aan de lijn, want dan, uh, dan noteert uh, Lisje je gegevens... en dan krijg je zo'n tot toe. Blijf Oké, dank je. Doeg. Doei. En uh, nou... Ja, dit ken je wel, hè? Soms dan, dan denk ik aan dit liedje en denk ik... Ja, kust. weer haal ik me in.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 Um, het straks na het nieuws uh, hoort me op herhaling... en dan gaan we een berg beklimmen, de Eiger. En dat is een 3970 meter hoge berg in Zwitserland... In, uh, vlakbij uh, berna Oberland. Uh, het stuk is geschreven door uh, Rex Edwards... en in 1980 door de Tros, geregisseerd door Bert Dijkstra. Het is een uur vol, dus we beginnen direct na het nieuws.